niks Via de podcast van Aloha Radio. Ja, raarsjes, dus daar zijn we weer, hè? Met. Oh uh... jee. Met Aloha Radio. Het is de podcast van zondag 2 september 2018. Ja, en om te bewijzen dat dit recent is. Uh, ja, Max Verstappen stond met uh, de racewedstrijd in Italië. Op de vijfde plaats. En Ajax heeft met 4-0 van Vitesse gewonnen. Ja, en ik heb ook gehoord dat Ado met 5-0 heb gewonnen. Van wie ook alweer? Ik weet niet, maar ga eens aan de kant. Man. Je hebt alle ruimte op deze bank in. En oh. blijf van mijn benen. Oh, oh, oh, oh, ik ga even opzij hoor. Sorry hoor. Sorry. Ik, eh, eh, ik vind het best gezellig zo, maar. Ja, oké. Okay, nou, ik ga wel eventjes meer. Meer naar rechts opschuiven. Een beetje ruimte maar hoor. Ja, oké. Okay. Nou. Um, uh, Ado die, die won voor mij ook met 4-0 uh, Tegen wie speelde ze nou eigenlijk? Ik heb gehoord dat ze met 4-0 wonnen of zo. 5-0 weet ik veel. Ik ga het best kunnen. Uh, ik, ik uh... Voor mij met 5-0. En uh, er was één speler die alle vier de doelpunten van de 5 uh, heeft. Uh, uh, gemaakt En dat, uh, dat is jaren niet meer voorgekomen bij ADO. Ja, oké. Okay. Ja, gefeliciteerd. Vorige week hebben ze ook al gewonnen. Van een club die altijd verliest van ADO. <laughs> ik dacht dat dat voor zit uit was. Of VVV. Weet ik veel. Ja, ik had er allemaal niet bij. Joh. Ik heb helemaal geen verstand van voetbal. Ik weet nog niet eens of een voetbal rond of vierkant is. Zoveel verstand heb ik van voetbal. Maar ik kijk wel elke maat. Je hebt wel... Uh, uh, gelijk, uh, even kijken. Uh, Ik kijk wel elke maandag en vrijdag Voor Excel CO2. Oh ja, hoe je dat? Ik kijk wel elke maandag en vrijdag naar Veronica Inside. Je weet wel ja, dat dat, dat beruchte programma met uh, Johan Derksen en met René van der Gijp. En dan met de andere Geim Punum ook weer. Uh, die het presenteert. En dan meestal komt er ja, oh, ja. dan nog een gast bij. Ik Nee, die heb ik al genoemd. Hoe uh, heet right, die man? Okay, die presenteert. Oh ja, Gene. En uh, dan hebben ze een gast, uh, meestal uh, soms uh, die Olderkamp of zo. Jouw ja, Olderkamp, die Bolle. Ja. Ja, gewoon een vermakelijk event. Dan kun je ook mee lachen. En ik kijk niet voor de voetbal, want dat interesseert me nou echt totaal helemaal niks. Maar ik vind die gasten wel, uh, de humor vind ik wel leuk. Die ze hebben nou, ze vaak maar van die twee uur programma die ze maken... maar een half uurtje lachen, gieren, brullen. Maar alleen voor dat ene half uurtje... kijk ik. De rest interesseert me niet. Maar ik vind die Johan Bergsen... vaak wel leuk te komen. En, die, en ik vond dat hij... Uh, ja. dat hij laatst maakte... hij een heel goed punt. De, de, de show... begint altijd met, uh, met muziek. Zeg maar. En ja. uh, dat, dat was... tot dusver was dat altijd een vaste band. En, en nu... Uh, nu had hij twee gitaristen op het podium staan. Oh, ja. En iemand, iemand was zo onbeleefd... terwijl die, die muzikanten nog aan de intro bezig waren. was iemand, zo volgens mij was het Wilfred Genezel, zelf... om daar doorheen te gaan praten. En toen werd uh, Bromsnoor die werd boos... en die zegt van... die mensen die, die maken met hart en zi, ziel muziek... is het te veel gevraagd om even vijf minuten je bek dicht te houden. Ja, uh, kijk... Uh, dat vond ik... Dat vond ik wel een goeie. Ja, ik vind gewoon dat moet je niet doen, weet je. Maar wel gelijk. Nee. Zeg het misschien wat cru, oké, okay, maar ja, ze kennen wel toch wat van elkaar hebben, neem ik aan, toch? Mm -hmm. Nee. Dus uh, ze zijn wel elkaar gaan En er zit wel wat in, wat hij aanhaalde was dat, hij zei van ja, bijvoorbeeld bij, bij een programma als 'De Leer het door zijn. Ja, daar mogen bands dan opkomen dragen en die mogen dan precies één volle minuut spelen. hij zegt Dat vind ik zo denigrerend. Dat zou ik als muzikant ook nooit akkoord mee gaan. zou ik niet eens gaan optreden voor die omroep. Ik zeg, ik wil gewoon mijn nummer afmaken. Zo niet, dan kom ik niet. Zo zou ik het doen. Simpel, Ja, dat heel neem je jezelf niet serieus als artiest als je ja. daar gaat staan en je, en, je, en, je, en je doet mee aan de één minuut regel. Ik vind dat zo bekrompen, het is publiek uh, geld, weet je. Uh, en we mogen wel uitgebreid onder het woord, weet je, bij de wereldraad door. Dat vind ik gewoon Ja, er uh, komt dan niks in. Absoluut. Dan dan absoluut onzin vind ik dat wel. Ja, maar goed, ik. nou vind ik het zo'n zo onzinnig kut programma, die hele wereld draait door, want het is voor onze belastingcenten. Uh, en uh, ja, ja en ik, ik kijk, vind ik het, ik, ik kijk uh, alleen naar als er interessante gasten tussen zitten. Zitten daar geen gasten bij die mij interesseren, dan gaat hij naar een andere zender bij mij. En dan vind ik RTL ook niet altijd mm wat -hmm. aan. Ik erger me vooral aan die uh, onzin-quizzen uh, uh, en die achterlijke showprogramma's. Daar heb ik niks ja. mee. Weet je. Ik, ik, ik ben er helemaal klaar mee. En dan kijk ik zo en zo. Ik vind het prima dat het er is hoor. Ik zeg niet van wat verboden worden of dit en dat. Ik vind het prima dat het er is. Dat ge dat ge dat geef niet. Je ja, hebt mensen die het wel leuk vinden en die gun ik het ook. Maar ik zelf kijk daar niet naar. idols, hartstikke leuk. Ik heb het gezien met die oude vrouw vorige week. Van 71. Nou, ik, ik heb dat stukje gezien. Ik vond het geweldig. Maar dat is ook een van de weinige keren dat ik iets geweldig vind op dat gebied. Nou, leuk. Nou ja. Maar ja, voor de rest oh, uh, zal het mijn worst wezen allemaal. Weet je. Ik kijk liever naar een goede documentaire. Maakt niet uit waar het over gaat of een goede natuurfilm of, of een spannende uh, ja, je hebt ook van die actiefilms moet er wel een beetje spanning in zitten uh, een, beetje avontuur, een beetje avonturenfilm naar nou, oorlogsfilms en politiefilms daar, daar, daar uh, zak ik mijn broek van af, daar hou ik ook niet zo van dus, uh, of dan moet een waar gebeurd verhaal zijn als je uh, bijvoorbeeld uh, de Longest Day neemt, dat is een hele oude oorlogsfilm ze hebben hem later zelfs van zwart-wit in kleur omgezet naar nou, ja, het is toch niet origineel meer. Weet je, als je van een zwart-wit film een kleuren maakt. En je ziet het ook een beetje. Nee, dat Wat hebben ze met Laura en Hardy ook gedaan met die films. In kleur. Ja, ja. ik vind het toch, nee. Ik zie het toch liever in de originele zwart-wit. Ja, vind ik ook. Dus, Hé, uh, hey, uh, van, uh, van het weekend was er hier... Uh, de, uh, ...het Venus stoomkrijnfestival. Festival. ja. En uh, ja, dat, dat was dus uh, twee dagen lang alles uh, te doen wat met stoomtrein uh, te maken heeft. Plus dat uh, alle, alle tiende de locomotieven, plus wagons reden. Oh, oh. Uh, om, een kwartier ging er, om een kwartier gaat er een stoomtrein waar je met mee kan rijden. En als, uh, uh, als special waren er ook uit, uit andere landen stoomtreinen deze kant op gekomen. En uh, ze hadden um, voor de liefhebbers hadden ze voor deze keer een complete goederen-trein samengesteld. Oké, okay, ja, dat is uh, leuk uit, ja. uh, uit die tijd. Dus uh, de, deze leuk. jongen die stond. Uh, ja, deze jongen die stond zaterdagochtend om zes uur te blauwbekken in het donker langs de spoorlijn, wachtend op de goederentrein. Maar het was uh, zeker, het was het zeker waard. En het was hartstikke leuk en zo. En, uh, ja, en uh, op zo'n zo dag uh, kun je dan naar dat uh, station toe. Dat is hier in lieren. daar kun je trouwens het hele, okay. het hele jaar heen. Okay. En daar kun je het hele jaar heen. En uh, daar kun je normaal gesproken kun je gewoon gratis rondlopen Maar deze dag zijn er antieke auto's en klederdrachten. En er worden dingen uitgelegd. En ook de, de werkplaats, waar het onderhoud wat gedaan is. Ja, ik, ik en zo. ben toch een keer met jou mee geweest, toch een keer Was dat niet met, ja. uh, met, uh, met Pasen of Pinksteren? Weet ik veel. Het was een... Inderdaad. Ja, was met Pinksteren was dat. Pinksteren, ja. ja was leuk, ja. voor mij was dat ja, het het op, op 10 mei of zo. Ken je oh. dat? Op 10 mei of zoiets. Zou heel goed kunnen. Ik heb toen nog foto's van gemaakt. Ja, dat was, ja. uh, was heel erg leuk. En uh, nou, zoiets was er vandaag dus weer alleen dan heel groots uh, opgezet, zeg maar. En, uh, dus dat is wel uh, leuk. Dus, uh, nou, en uh, ja, god, dat ja, is... Uh, het is knap dat het allemaal blijven... Dat, dat, dat ze het allemaal rijdend houden natuurlijk. Ja, Je het is allemaal uitgrootvaders uh, tijd, hè? Al die treinen. Ja. ja, inderdaad. En het is allemaal vrijwilligerswerk, hè? Het is, uh, ja. het is iedereen die, dus van, de, van de monteurs en de techneuten die het rijdend houden... Tot, tot de schoonmakers, tot de machinisten en kaartjesknippers... en. En aan alles en iedereen doet dat allemaal heel belangrijk in, in vrije tijd. Ja, want het zou, een, ja, het zou een onmogelijke opgave zijn als ze allemaal betaald zouden worden, betaalde krachten. Dan zou je daar ja. een, een moeten vragen van misschien wel 30 euro of zo. Ja, dan is het niet ja, leuk ze meer. Krijgen, ze, krijgen geen, ze krijgen geen subsidie of wat dan ook, zeg maar. Okay. Dus ze moeten zichzelf uh, puur bedruipen. Nou, op, op, op deze dagen uh, kost een bezoek dan 19 euro, zeg maar, die twee stoomfestivaldagen. Maar daar krijg je dan ook meer voor dan dat je normaal een normale, door de weekse dag voor niks zou gaan okay, ja nou, nou wordt er van alles georganiseerd, uh, zeg maar, plus dat je krijgt meer treinen te zien, meer treinen dan normaal te zien. En je komt op plekken waar je normaal niet, niet mag komen, zeg maar, ja, ja. die gesloten zijn. De, maar dat, uh, dat uh, stadzonnetje, waar, waar de stoomtreinen komen, is het mm -hmm. gewoon uh, van de club of, of wordt die ook gewoon gebruikt voor de normale uh, dienst, zeg maar? Oh shit. Oh, wat gebeurt hier? Hoor je mij nog? Ja. Oké, okay, wacht even, nee, mijn telefoon valt uit mijn hand. Hij klinkt ineens, uh... klinkt je stemhelder dan. <laughs> <tik> nee, eh, uh, hoi. Uh, de, de, dat stationnetje, dat is gewoon puur van de, van de stoomlijn, zeg maar. Okay. En uh, ja, dat, uh, daar komen geen andere treinen overheen. Alleen, op het moment dat de stoomtrein Apeldoorn binnengaat, uh, dan moet hij de lijn op een gegeven moment delen met een, uh, vrachttrein. een vrachttrein. Die regelmatig rijdt. Die, ja, die komt namelijk van de verbrandingsinstallatie uh, af. Oké. Okay. Van afval. Ja. En, en die rijdt daar één of twee keer, maar die rijdt daar s'nachts over dan, zeg maar. Ja. Dus die komen, die komen elkaar nooit tegen. Uh, maar dat moet hij dus doen. Maar het, het leuke is wel, is misschien wel je om te melden, dat ik weet niet wanneer dat is, hoor. Dat was, uh, twee of vier jaar geleden of zo. Maar er was een keer een winter dat er heel veel uh, sneeuw, sneeuw lag. Uh, ooit eens een keer, een tijdje geleden. En toen was het was toch glad en zo. En toen konden, de, toen konden sommige. Um, uh, treinen op Centraal Station die konden hier niet wegkomen omdat het te slecht weer was. Oké. Okay. En uh, Toen het, leuk, het grappige was, toen hebben ze een stoomtrein laten komen uit uh, dingen, zo'n grote Amerikaanse lok, die hebben ze van de van de VSM uh, laten komen en die heeft de trein vlot getrokken. Oké. Okay. Dus, dus, dus dan, kun je, dan kun je wel nagaan wat de kracht van zo'n stoomtrein zijn. He, waar dan de, ja. no, de, normale, de normale trein, de, de wagons niet meer wegkreeg uit het station, omdat het te sneeuw, te glad, weet ik wel wat was. Ja, ja. Komt dan zo'n lok en die, en die trekt trein plus wagons uh, eventjes in uh, <laughs> <beetje voort>. maar, <laughs> maar dat, dat geldt Want dat kijk al dat die dingen moeten toch draaien. Die draaien op kolen. Steenkool mm -hmm. neem ik aan, dus geen bruinkool ja. hoop ik. Nee. Uh, het kost toch geld ze worden ze ge leven ze van donaties of uh... ja. donaties plus uh, zeg maar uh, hij, de hele zomer rijdt hij hmm. gewoon, het, gewoon uh, uh, rijdt hij ongeveer één keer per uur een keer per uur rijdt hij een, een, een tocht en mensen kunnen betalen en mee wat kost zo'n kaartje dus ik, het... ik, ik zou het niet, uh. niet durven zeggen Waar uh, het het, is, een Noem de het is een rit van een uur. Noem de website. Oh, de Noem de website het is de voor, voor de luisteraars. Ja, het is... Um, uh, het is de, als je op internet gewoon Google zoekt... de Stoomtrein stoomtreinmaatschappij... VSM. Ja, Daar, dus .nl. .nl. En dus de, je komt er denk ik ook ja. via www.vsm.nl ah, Oké. Okay. Nou, als jullie het uh, niet goed begrepen hebben... Het is gelukkig een podcast uitzending, dus je kunt het terugspoelen. En nog eens een keertje luisteren, dat is een voordeel als het niet ja. live is. Want ja, we hebben even tijdelijk een stream gehad, zoals jullie wel weten. Maar uh, ja, uh, dat ging niet goed allemaal. En uh, ja, het was een beetje, uh, ja, um, ik ga geen naam noemen. Ik ga het bedrijf niet uh, noemen. Maar ze was nogal uh, vrij goedkoop. En dan had je dan iets van zestigse luisteraars voor 7,50 euro in de maand. Dan kon je zelfs uh, de maand muziek opzetten. En dan, terwijl jouw computer uit staat, kunnen mensen toch naar de muziek luisteren... die jij je dan uh, op de server gooit. Maar op de een of andere manier zijn er dingen fout gegaan. Toen heb ik er maar van afgezien. Want je had uh, uh, uh, een paar weken proef, uh, kon je draaien. En uh, ja, toen uh, een heb ik gezegd, nou... Uh, als het nou al fout gaat, hoe moet het dan als ik eenmaal eraf vastzit? Dus ik denk, heb ik uh, maar van gezien. Dus ja, we blijven voorlopig gewoon podcasten. Wellicht zullen we uh, wel weer eens een stream uh, beginnen. Maar uh, daar horen jullie nog wel later van. Hè? Dus uh, tijd voor een liedje, Andrew. Jullie en. Uh, jullie, Andrew. <laughs> jullie en Drew. Nee, het is jullie, Andrew. Met crazy ass. Sometimes I can't help but thinking that I will rip out of my seams and my eyes eventually fall out. Julian Drew met Crazy Ass. Prachtig nummer. Ja, ja, ja, heel mooi een liedje. En uh, hier op Aloha Radio op de zondagavond 2 september 2018. Ja, Jacco. Ja, weet je wat, mij, uh, wat uh, waar ik al moet denken de laatste tijd? Denk ik wel eens. Ja, uh, ze hebben wel eens over eenzaamheid onder ouderen. Hè? En uh, ja, je hebt mensen die hebben dan kinderen. Uh, uh, uh, en dan uh, zijn ze alleen, weet je, uh, weduw of ja. naar. En hun kinderen wonen allemaal ver weg. En uh, die hebben het allemaal zo druk met carrière maken. En die komen misschien één keer in de, in de twee maanden dus bij moeder of bij vader op bezoek. En uh, ja, uh, ja, terwijl ze toch jarenlang... ...een kroost hebben opgevoed, hè? Uh, alles voor een, gedaan, een studie, betaald is noods... Uh, ...altijd mm -hmm. voor ze klaargestaan en uh, ja, ze, ja, ze hebben het zo druk zeggen ze... ...dan gaan ze zich nog excuseren ook ja, mijn kinderen hebben het zo druk joh... Mijn ...kinderen hebben het druk, ze hebben het druk met allemaal onzinnige dingen... ...kijk je hoeft niet elke dag, maar al kom je maar één of twee keer in de week weet je... Ik denk, ja, en dan gaan ze ver weg wonen om maar niet bij vaders of moeders in de buurt te zijn, weet je. Dan gaan ze, dan heb ik het niet over 10 of 20 kilometer, maar dan wonen ze ineens ergens, nou laten we zeggen dat ma in Maastricht woont. Dan gaan ze helemaal in, in, in Groningen wonen of ergens in, in Rotterdam of zo, zo'n dik 200 kilometer verderop. Ja, carrière, hè? carrière is heel belangrijk, ja. Allemaal VVD-stemmers, maar dan mag ik niet hardop zeggen. We gaan we het niet over politiek hebben, sorry. Maar, eh, maar nee, maar het is eigenlijk wel schijnend, weet je. Zielig. Ik, uh, ik maak het zelf. Uh, uh, uh, nou, ik, sta, ik sta erbij en ik kijk ernaar. Nou, ik maak het niet zelf mee, maar ik maak het zelf mee, zeg maar, met dat mijn moeder zit in een tehuis voor Alzheimer-patiënten. En uh, daar zijn mensen op haar afdeling die gewoon nooit bezoek krijgen. Maar dan bedoel ik ook echt dat bedoel ik, nooit ja. gewoon. Ja. En dan praat je daar met de, de verpleging, praat je daar wel eens over. En dan hoor je dus dat, uh, dus dat die dus best wel familie en of kinderen hebben, zeg maar maar dat, uh, dat die gewoon, uh, ja die komen gewoon niet zeg maar, ook ja. niet in het weekend of zo. Maar die gewoon mensen, niet ja, die mensen vergeten dat ze zelf ook oud worden, hè. dat vergeten ze, en dan zullen ze er aan denken als hun kinderen niet komen over 30, 40 jaar en ze zijn zelf 80, 90 jaar, dan gaan ze eens terugdenken van ja, dan komt dan gaan ze de raderen draaien dan gaan ze nadenken van hé hey, ja, het is toch wel Frans, weet je. En dan kunnen ze niks zeggen. Ja, het is ook zielig, daar gaat niet om. Maar dan zullen ze eens terugdenken. dat ze zelf ook hun ouders min of meer hebben verwaarloosd. Toch? Ja. Misschien is het een westens iets anders. Er zijn genoeg landen in de wereld. waarbij de ouders gewoon bij de kinderen. eerst de kinderen bij de ouders. en later de ouders bij de kinderen. Maar... Ja, maar zo ging dat vroeger dat... in Nederland toch ook? Ja. Zo ging dat ook. En ja, natuurlijk, de tijden zijn veranderd. Vroeger bleef je je leven lang in hetzelfde dorp of stad wonen. En je bleef altijd bij elkaar. Want zo, zo dan heb je natuurlijk de volkswijken Daar gaat het nog steeds zo. Daar zorgen ze voor elkaar. En opa woont twee straten verderop. En tante woont weer de andere kant op. Maar wel bij elkaar op loopafstand. En ja, mensen kijken ook meer naar elkaar om vroeger. En dat is nog niet zo heel lang geleden, hè? Ik zou je zeggen wat mij dan opvalt... en daar, dat is dan iets... waar ik vrij slecht tegen kan. Dus, uh, toen, toen mijn oma... naar een verzorgingstehuis ging... Uh, van haar kinderen... en kleinkinderen... Waren er, waren er... vier personen... die minimaal één keer... in de week kwamen, zeg maar. En ze had... mijn oma... de, de Zeg maar mijn jongste, mijn, een oom van mij, mijn oma's jongste zoon dus. die woont zeggen en schrijven. Nou, 150 meter van dat bejaarde huis af. Die is nooit geweest. Ja, want, druk, want druk, want kinderen, want werk, bla bla bla. Maar, dan ja. nou komt het. op de dag van de begrafenis. wie zat er met krokodillentranen vooraan? Diezelfde mensen die nooit kwamen, diezelfde mensen die nooit kwamen. En dat heb ik bij meerdere mensen gezien. Die hooguit, Mijn oma heeft daar ongeveer vier jaar gezeten, zoiets. Die zijn misschien hooguit in die vier jaar twee keer geweest. Hè? Ja. En, en, en, en die zaten het hardste schreeuwen van allemaal op de begrafenis. Ja. En dan denk ik bij mij eigen van... Uh, Hypokriet, hè? Uh, uh, ja, maar ja. ik vraag me af, zijn ze zichzelf ervan bewust? Ik, ik ik Kijken ze wel eens het, in ja. de spiegel? Ja, uh. maar, ga ik ook wel eens op? Of... Weet je, ik, zou, ik, dat, ik, ik zeg heel, heel eerlijk, hè. vroeger uh, ik had, uh, opa uh, had ik, die heb uh, zeven jaar bij ons ingewoond sinds dat hij wel is geworden. Zeven jaar ingewoond en is hij zelf naar een thuis gegaan. Want hij, ja, ik had vier broers, of heb vier broers. En uh, ja, het huisje was natuurlijk best wel vol, maar het is altijd goed gegaan. En toen zei mijn opa: ja, je, je, je, je kinderen worden ook uh, groter, die willen ook een eigen kamertje. Ik wil naar een bejaarde thuis. We die zelf. En mijn ouders probeerden het nog uit zijn hoofd te praten. Nee, nee. Nou, toen, uiteindelijk zijn we verhuisd naar een uh, iets grotere woning. Met wat ruimere kamers. Ja, ook vierkamerwoning. Maar goed, we hadden iets meer ruimte. En mijn moeder zegt: uh, Ja, mijn opa zat zo te kijken. Zo, ze, uh, ja, het is nou niet echt uh, dat je zegt dat het een villa was. Maar het was wel groter dan, uh, dan waar we daarvoor woonden dan zei mijn moeder als je wil uh, uh, uh, geen probleem hoor dan kom je toch lekker weer bij ons wonen nee zegt hij want uh, ik heb nou eenmaal besloten maar ik kwam elke donderdag kwam die met de tram toen was hij al over de tachtig hè met de tram helemaal uh, naar ons toe nou dat is zeker wel vijf kilometer van mijn opa vandaan over de Obama uh, plein met de bus overstappen van de tram met de bus en weer terug. En toen hij een beetje, ja, liep hij toch al naar 3,84. Toen zei mijn vader: joh, we komen wel naar jou toe voor dan. En als je eens een keer bij ons wil komen, ik kom je wel met de auto ophalen. Dan kan je lekker mee eten. Toen hebben we dat zo geregeld. Dus dan gingen wij wel eens mee naar het Bejaarder Nou, die zie je zo'n grote zaal met van die zware stoelen. Je kent dat wel, met die zware leren stoelen. En, en de een die zit te slapen. En de andere, ja, er waren ook mensen bij die, eh, die geen bezoek hadden. Maar dat praat ik over de jaren zeventig dan, hè. Ik vond het zo ongezellig. daar nee. Niet voor mijn opa, hoor. Maar gewoon de sfeer van, van, van de, die, waar je was. Maar, uh, maar, ja, ik bedoel, hij ging ook wel eens met kerstmis of zo. Dan ging mijn vader hem ophalen. En dan was hij bij ons thuis. Dat was hartstikke gezellig. Maar ik vind, die, vond die sfeer. Ze hadden ook geen eigen kamer, hè. Ze liepen met z'n zessen op een slaapzaal, net als in het ziekenhuis. Ze hadden een kastje en ze hadden een kast voor hun kleding. En dat was het. Ze hadden niet eens privé. Ja, ik, ja, ik, vind, ik vind, zeg maar, en ik weet, ik weet, ik zie het bij mijn moeder, uh, de meiden die op haar Alzheimer afdeling werken petje af hoor, zwaar en oh, sorry, had... moeilijk werk en, en zwaar onderbetaald, Echt, die meiden verdienen veel te veel, veel te weinig geld. Veel te veel uh, regels in zich formulieren, die tijd die ze aan de patiënten zou, heel graag zouden willen besteden, maar dat kan niet, want ze moeten gewoon formulieren invullen. Tienvoudige, uh, het is gewoon echt zwaar bureaucratisch. Maar uh, even dat te dan uh, um, ja. Weet je, je wordt gewoon in zo'n verzorgingshuis ontmenselijkt, zeg maar. Ja, weet je? Want je, je, kan, je kan niet meer bepalen naar welke muziek je wil luisteren. Je kan niet bepalen meer bepalen wat je op, op tv wil zien. Je kan niet gewoon niet meer bepalen wat je wil doen. Weet je, je wordt geleefd. Kijk maar naar, naar die, naar die uh, uh, huisartsen. Die zijn meer tijd kwijt aan de administratie dan aan de patiënten. Dat is toch schandalig? Dat is precies hetzelfde aan de hand. Oh, Alles moet maar ingevuld worden. Doe alleen de belangrijke dingen. Echt een beetje. Uh, en voornamelijk voor de verzekeringsmaatschappij. Hè? Ja dat weet je. Dat is het nou ja. ze is de centjes. Kunnen, die, kunnen die huisartsen natuurlijk niks aan doen. Maar die verzekeringsmaatschappij en de farmaceutische industrie. <lacht> ja, dat is gewoon, gewoon uh, ja, misdadig. Wat, wat die doen. Hey? Ik bedoel ik heb er al eens eerder over gehad. Over de farmaceutische industrie en over uh, de multinationals. Het is uh, ja, weet je, ik heb wel eens mensen gesproken. Ik ga geen namen noemen, maar ik heb mensen gesproken die verdedigen dat zelfs nog. Zeggen ze ja, maar zonder die multinationals heb jij geen baan, heb jij geen mooie tv onder muur hangen, heb jij geen auto onder je kont. Oké, okay, voor een deel is dat wel waar, maar laat ze eens hun, hun burgers uh, die voor hun werk is fatsoenlijk betalen. En zorg ook, uh, als, als je hard op de juiste plaats zit, als je farmaceutische industrie. Helpen ook de patiënten waar niks aan te verdienen valt. Want die winst die ze maken, die miljardenwinst, kunnen ze ook steken. In, uh, want er zijn ook ziektes die wel behandeld kunnen worden, maar het kost te duur. Steek dadelijk er geld in. In plaats van in je eigen zak. Begrijp ja, ik bedoel, zoals laatst van. Ja. Zo'n jochie heeft medicijnen nodig. De verzekeringsmaatschappij weigert dat te vergoeden. Jongetje krijgt de medicijnen niet. En uiteindelijk sterft het jongetje, zeg maar. En dan zeggen ze van: Ja, het jongetje is gestorven aan de ziekte. Nee, vind ik niet. Als hij, want als hij namelijk de medicijnen had gekregen... die hij nodig had gehad... en, en, en daar hadden dat vergoed... dan had hij namelijk nog geleefd. Ja. Dus mijn redenatie is dan... Jongetje, jongetje sterft niet aan de ziekte... jongetje sterft aan de weigering... van de verzekering van de maatschappij... om het medicijn te vergoeden. Ja, Maar weet zal ik ook niet snappen... vaak zijn medicijnen om te maken... ik snap wel het ontwikkelen daarvan... dat dat geld kost, tuurlijk. En ze hoeven voor mij ook niet gratis te werken... Maar uh, dat kost heel veel geld, hè? onderzoek. en uh, Dan moeten ze alles uittesten en doen. Oké, okay, dat snap ik tot zover. Uh, en laten we nou zeggen... Uh, ja, dan, dan wordt er uh, voor zo'n medicijn duizenden euro's per behandeling gevraagd. Terwijl het maken van zo'n medicijn misschien maar een paar honderd euro kost. Dan denk ik, jongens, waar zijn we mee bezig? Joh? Ik, ik denk, als jij, als jij je hele leven in de schuld gaat leven... En je gaat ...leven in alle luxe... ...dat die schuldsanering nog goedkoper is... Uh, ...dan, dan zo'n uh, uh, dan, dan, uh, dan zo patiënten in, in leven houden. Weet je, ja, het klinkt misschien gek dat ik het zo, uh, ...het is geen vergelijking natuurlijk... ...maar ik vind... Uh, ...al verliezen ze erop... ...ze kunnen best wel overwegen van nou... ...weet je wat... Uh, we verdienen zoveel aan dit en dat uh, medicijn of wat dan ook. We gaan een portje maken. En dat geld dat steken we dan in ziektes waar, uh, waar weinig te verdienen valt. Dat we toch wat die mensen ook kunnen helpen. En dan, ja, oké, okay, het is even een uitgave. Maar dan wordt het vanzelf misschien wel weer winstmakend. Maar ja, ik vind: uh, ja, op een gegeven moment, daar zit patent op, hè, op die medicijnen. En na verloop van tijd verloopt die patent. En dan kunnen apothekers het zelf maken. Weet je, dan is het patentverloop, oh. die rechten en zo. En ja, ik denk als die apothekers nou... En dat doen ze misschien denk ik ook wel. ze samenwerken van joh, we gaan zelf medicijnen ontwikkelen. Om die zwakke ploeg te helpen. Waar uh, wel medicijnen voor zijn, maar die gewoon weg niet gemaakt worden. Of te duur zijn. Dat dat voor iedereen bereikbaar is. Of die nou uh, geld heeft of niet iedereen heeft een recht op gezondheidszorg. En dan gooi je het op van... ja, mensen moeten gezonder leven. Tuurlijk moeten ze gezonder leven. Het is een keuze die je maakt. Kijk, als jij veel ruikt en je gaat dood aan longkanker... ja, er zijn er zelfs mensen die zich graag geschuld beeld... terwijl ze zelf draag het lirium zuipen. Waar ze spreken. Dan denk ik, ja, dat is maar meten met twee maten... en met twee monden lullen. Maar ik vind gewoon... Iedereen heeft recht op medische zorg. En tuurlijk moet hij er wel ja. een, een beetje aan meehelpen. Door, door iets aan te doen aan hun, uh, ja, wat die ziekte veroorzaakt. Maar ja, kijk, niemand, wordt voor, niemand wil ziek worden. Nou, eerlijk wijzen. Ja, als jij het je, je leven krijgt van drinken. Hè, misschien wil je wel van drinken, of, maar je kan er niet van af. En dat is eigenlijk, ook, het wordt ook als ziekte gezien, hè. Alcoholisme, alcoholische verslaving. Ik denk dat het een hele grote volksziekte is. Het is het ook. Weet je? Ik bedoel, kijk, je kan nog zeggen... Ja, ja, moet je mij niet zaapen, zeggen sommige mensen dan. Hè? Maar dan denk ik, ja, maar kijk... En misschien, eh, die mensen... Inderdaad, ze zijn er zelf vrijwillig aan begonnen. Maar op een gegeven moment zijn ze tot de conclusie gekomen... Ik wil er van af. En dat het niet lukt. Kijk, ja, als je er van wil en dat gaat niet. En ook al doe je je best daarvoor. Ik vind dat in en in triest... Ik vind die mensen moeten ze helpen. Natuurlijk moeten ze zelf ook moeite voor doen, Logisch. Maar je kan die mensen ook niet laten zakken. Kijk als je eigenwijze. Je hebt ook van die eigenwijze mensen die interesseren het niet. Ja oké okay, dat is hun keus. Zeg ik dan maar ja. Als ze dan ook niet geholpen willen worden. Ja dan houdt het op. Dan is het hun eigen keus weet je. Maar ja, ik vind vooral je, die is... mensen die het niet kunnen betalen. Daar vind ik echt het ergste voor. Omdat ze geen geld hebben. Dat ze dan niet geholpen kunnen worden. Weet je? En dan uh, ja, ze schuiven altijd de schuld af op de mensen zelf. Terwijl het niet altijd zo is. Als je kijkt naar mensen, er was laatst een krantartikel op, en dat kwam ook op Twitter en op Facebook terecht en zo. En ergens, daar, ergens op een van die dingen heb ik toen ook gereageerd. Soms van, ja, ik snap niet waarom. Hé, wat mensen roken, rinken, stormachtig, bla bla bla. Dat soort mogen wel. En toen zei ik, maar was, ik zeg voor sommige mensen is het leven gewoon niet leuk voor sommige mensen is het leven gewoon kut, om te leven, om in leven te zijn om iedere dag te overleven is gewoon kut, en dan is een sigaretje of een borrel gewoon een, een strohalm of een welkome afwisseling uh, om nog om, om met de dagelijkse shit en ellende te, te, te kopen bedoel, kijk, je leeft natuurlijk in de, in de Instagram maatschappij waarin alles hè, je ziet op Facebook iedereen die zet alleen maar hoe geweldig mooi zijn leven is en hoe hè, het huis en de auto en de kijk mij op vakantie en de bla bla bla en dat soort shit allemaal weet je we maken elkaar allemaal gek met onze, met onze mooie de, dingen en hoe, hoe geweldig ons leven is voor een hoop mensen is het leven gewoon kut. Is het gewoon overleven, zeg maar. En die zijn blij dat ze... een sigaretje of een borreltje hebben. Want dan komen ze de dag de mensen door. Anders zouden ze zich waarschijnlijk... van de flat of voor de trein flikkeren. Snap je? Ja. Voor, sommige is het, voor sommige mensen is het gewoon... is, is het leven niet leuk. En, en er zijn gewoon heel veel mensen... die kunnen dat niet accepteren. Dat er mensen zijn... Voor wie je het gewoon zeggen van nou, het leven is gewoon niet leuk. En een sigaretje, of, of s'avonds als ik thuis kom naar, naar mijn klote baan en ik zit weer bij mijn klote gezin. Dan, dan, dan, dan is een sigaretje van Barreltje gewoon even. Dat haal het scherpe randje eraf. Ja, dat is ook zo. Ik bedoel, kijk, natuurlijk, het is even tussen even, nou, als Bijvoorbeeld als jij bijvoorbeeld. Uh, ja... Kijk naar mijn vrouw ziekenhuis in, ziekenhuis uit voor onderzoek, dit dat. Ik denk dat zij dat wel herkent. En dan uh, ben je op een gegeven moment uh, aan iets anders toe. En dan ga je een week hier tussen haar, of zo met z'n twee of zo weet je. Ja. En dan ben je eventjes even, even iets anders om mijn hoofd. Even uh, een andere uh, omgeving. Eventjes stoom afblazen even. Met de frisse start uh, weer, uh, weer de week daarna weer gewoon weer. Uh, ja, nou ja, hoe noemen ze dat? Gewoon weer je ding doen, zeg maar. <laughs> ja. Dus ja, begrijp je? Dus, uh, Zo is Daarom een hebben mensen ook behoefte aan vakantie. Het hele ja. jaar door werk je. Sommigen gaan drie, vier keer op vakantie. Nou ja, twee keer vind ik genoeg in een jaar. En ten, ten, ten uh, tweede uh, kost het ook nog een smak geld, ook nog, want... Uh, uh, ja, het is niet echt goedkoop. Maar ja, taars zitten is ook geen optie. Je kan dan wel twee weken vrij nemen... en dan taars gaan zitten. En uh, dat je niet verder komt dan de tuin. En, en de melkboer, of hoe heet die... Uh, de, de, de supermarkt. Maar ja, nou, kijk, als je daar aan het mee bent... Dan, dan, dan, dan, dan heb je het mooi van elkaar. Maar je, ja, ik, er zijn maar vrij weinig mensen... die daar gelukkig van worden. Ja, ja. ja. Maar de, waar, je, waar je over begon... Over, over, zeg maar... je begon in het begin over eenzaamheid... Uh, er zijn natuurlijk. Uh, ja, mensen zijn allemaal anders. Er zijn mensen die gewoon ook. Er zijn ook mensen die gewoon heel graag alleen zijn. En heel go goed alleen kunnen okay. zijn. En zelfs mensen. Okay, uh, hey, dat is een, een keuze. Ja, ja, er, er zijn zelfs echt mensen die ervoor kiezen. Ja. om echt uh, uh, alleen te zijn. En een grappig voorbeeld daarvan dus is. Uh, in Japan kennen ze uh, de term hikimori. En dat, is, dat, zijn, dat zijn vooral jonge mensen. Twintigers, dertigers. Uh, uh, misschien ook wel tieners. Uh, die gewoon... Um, compleet binnenleven in huis. Veel al gewoon... Of, bij de, of gewoon op zichzelf helemaal, zeg maar. En die gewoon... ...vrijwel nooit buiten komen. Die krijgen de boodschap aan de deur geleverd. Uh, uh, uh, ze hebben een baan... ...die ze via de computer kunnen doen. Hè? Ze kunnen internet werken. En die, komen gewoon, die hebben de bewuste keuze gemaakt... ...om gewoon niet, niet mee te doen... ...in de maatschappij. En gewoon uh, tot een minimum... ...naar buiten te komen. Er zaten er echt, want dat was een documentaire... ...er zaten echt gewoon mensen tussen... ...die in zes maanden één keer buiten waren geweest. En, die, en, en ze zijn daar... Ja, dat is wat ze willen. Dat is hun manier. van hun, hun zeggen van, ja, ik vind het gewoon niet prettig buiten de deur. Ja. En dat zijn, dat is echt, het gaat, in Japan gaat dat echt om een grote groep mensen. Ja, maar weet je wat dat is? Kijk, uh, uh, ja, ik bedoel, um, je hebt ook mensen die hebben angst voor de buitenwereld, zeg maar, weet je. Die heb je ook, hè. Ja. Die, uh, die zitten binnen en die durven de straat niet... Die willen misschien nog wel naar buiten, maar die durven dan de woonwijk niet uit. Ja. Of die durven de stad niet uit. Ik had vroeger een buurvrouw, toen ik nog in Scheveningen woonde... Die, uh, zodra ze de huis niet zag, raakte ze in paniek. Ja. Ik deed er altijd elke dag boodschappen voor, van maandag tot en met vrijdag. En ze was getrouwd, ze had uh, een man dus... Uh, die deed dat dan in het weekend, zaterdags dan in dat geval, want toen waren de winkels nog niet open op zondag in de jaren zestig. En eh, ik deed elke dag boodschappen voor als ik van school kwam. Dan kreeg ik een dubbeltje. <lacht> dus eh, ja, en die vrouw die had ook eh, ja, een soort straatangst, zeg maar. Weet je? En als ze wegging, dan, eh, ja, dan was ze meestal ja, met haar man samen dan, naar de kinderen of zo. Ze zat met twee kinderen, geloof ik. Eén of twee kinderen. Maar uh, alleen uh, erop uit, oh, nee. zelfs naar nou, de groenteboer was al te veel, dat, dat, dat ging gewoon niet bijna. Schoon dat is ja, gewoon een ziekte, weet je, ik bedoel, uh, die zat ja, de hele dag in huis, Ja, ze ging daar wel eens met haar man op haar, maar dan was haar man daarbij, weet je, het is toch anders als dat ja. je alleen bent. Ja, ja. En het was een hele normale vrouw, ze was heel aardig en uh, was er was niks mis mee verder, geestelijk was ze ook in orde. Dat is een prima mens. Maar ja, zoals dat straatvrees. Hè? noemen ze dat straatvrees. Ja. We gaan eens een liedje draaien. Ik, ik weet het, twee volgende onderwerpen ben ik even kwijt. Hè? Maar toen komen we zo wel weer op. En hier is Daisy mee met... At the beginning of love. At the beginning of love. The excitement of a journey With no sign from above A blank canvas, a new screenplay You must know what to do You're talking with a smile Bowing to the sunshine At the beginning of time The beginning of love Well, how long does that last? You think that you're in love But then love moves so fast They tell you you're so blind But then so is mankind Bowing to the sunshine Beginning of time You really think now you know what to do A place in your heart that always tells the truth Holding back the time A broken clock is all you've got Trend. And you don't know what to do Struggling with an old smile mee was dat met At The Beginning Of Love. Yeah. Oké, okay, dames. Eh, ho, ho, rustig, rustig. R ho, ho, ho, ho, ho. Uh, oh, ho, ho, ho, ho. Ho, ho, ho, oh, ho. Oh, ho, oh, ho, ho. Rustig. Rustig. Niet allemaal ineens wild worden. Dat is niet de bedoeling. Jullie krijgen zo mijn nummer. Dus... Eh, Niks aan de hand. Uh, Oké, okay, ja, Ja, oh ja, ik weet het alweer wat. Weet je, de gisteren, of eergisteren, en, uh, en gisteren, toen waren daar spookrijders, die wouden de file ontlopen. De file ontlopen en toen uh, reisde het verkeer in om weer terug te gaan. En daar stonden ze dan ineens oog en in oog met de politie. ...met een boete van 640 euro. Applaus voor de politie. Ja, en, en, en terecht, want do, door het omkeren... hinderden ze een ambulance... Ja. die de, ...als gevolg van dat niet doorheen kon. Ja, dat klopt. Ik heb het op het journaal gezien. Hulde nou, kom voor in de, de maatschappij van... ...ik, ik, ik en de, en de rest kan kennsteken. steken. Juist, precies. En dat geldt ook voor die mensen... ...die nooit hun moedertje of vadertje komen opzoeken. Applaus voor onszelf... Zo, oké. Okay. Uh, ja, ik vind, het, uh, ik vind het zo raar. Ik zou ook wel eens in de file, maar dan ga ik toch niet omdraaien en dan uh, via de vluchtstroken. Ja, ah, jongens, wat is het voor een maatschappij? Ja, maar of... Dat... ze moesten terug, oh, hè? Ze moesten terugrijden. Zon ze alsnog in de file plus 640 euro Armer. Of van die mensen die. Die terwijl iemand daar op de snelweg in de berm voor zijn leven ligt te vechten, half dood ligt te be de behoefte voelen om dat te gaan filmen en op Facebook te zetten. Ja, en, en, en geen pouten steken. Wat zijn dat voor mensen? Ja, en die steken geen uit naar het slachtoffer. Weet je, niet even 06 uh, of 0, uh, 112 bellen of te hulp schieten. Nee, eerst even of filmen. Zulke ja. mensen die moesten z'n levenslang uh, dat ze geen telefoon meer mogen hebben, dat ze geen internet, niks meer. Dat is schampa. En, en geef ze een, een IP-adres die persoonsgebonden is aan iedereen, vind ik, om dat te voorkomen. Dus net als je in België: heb je een, een kenteken voor je auto, hè? blijf je je leven lang hetzelfde kenteken houden. Het enige wat je hebt, ja, steeds een, een nieuwe auto onder de 4, 5 jaar. Maar je blijft je leven lang hetzelfde kentekennummer houden. Nou, dat moeten ze met mensen ook doen. Als jij van provider verandert, neem je gewoon je IP-adres mee. Dat wordt jouw persoonlijke nummer. En die blijf je leven lang houden. Mocht je een keer ze rare dingen doen, kinderporno of weet ik veel, eh, dan eh, op internet zetten, dat je dan nooit geen internet meer eh, abonnement kan krijgen. Je leven lang niet. Ook niet in het buitenland. Hoe vind je die? Goed idee misschien voor de minister als hij mij luistert? Of voor de Tweede het, Kamer? Het, het, uh, best, best wel raar dat mensen dus dat soort rare capriolen uithalen en het ook, ook verdedigen. Want later een uh, um, uh, vrouw die dus bij een verkeersongeluk had staan filmen. Uh, en dus van de politie een bekeuring kreeg en die... Uh, die nou ja, die kwam op social media een beetje uit wie die vrouw geweest was en zo. Die verdedigde zichzelf om te zeggen: van ja, iedereen doet het, waarom niet? Ja. En, ja en iedereen ook, die doet het, dat ik, was in de oorlog ook. Ja, ja iedereen eh, verraadt hun buurman, weet je. Dus waarom zal ik, ik mijn buurman niet verraaien? Ja. Ik, ik, Idioten, ik, ja. ik heb zelf een uh, paar keer, ik, ben, ik ga één keer per jaar naar een herhaling van EHBO-cursussen en die worden meestal gegeven. Door uh, ambulancepersoneel dat op die manier een zakcentje uh, bij kan verdienen. Oh. Want dat is geen vetpot. En uh, uh, dan hoor je bijvoorbeeld ambulancebroeders die, nou, nou, ja, tijdens zo tijdens de cursus, bijvoorbeeld tijdens de lunch of pauze. Dan praat je met die lui over hun dagelijks werk en zo. En dan, dan, dan, dan hoor je dus dingen bijvoorbeeld gewoon dat er iemand gewoon tegen zo'n ambulancebroeder die met een. Uh, die, die uh, een hartaanval die aan het. Uh, Nee, uh, meer is dat gewoon iemand met een telefoon erachter staat en zegt: van, Kun je iets aan de kant gaan? Dat kan ik, eh, omdat ze dan kunnen filmen. Ah. Dan ben je nou, ja, dat spoor je niet hoor. Nee. <tast> <grijp> <grijp> dat spoor je echt. Niet. Ik vraag me toch echt af wat er in dat soort mensen omgaat, als er al wat in ze omgaat. Hij hey, weet je wat ik daarnet uh, uh, vanmiddag dan las ik op de AD op internet dat uh, Paul McCartney <grijp> heeft God gezien. Jo, waar? Bij de Lidl? Ik weet het niet, maar Paul McCartney die, uh, die vertelde. Ik denk dat het gewoon een stunt is om zijn cd te verkopen. Want een uh, deze dagen komt zijn nieuwe cd uit. Ik denk oh, dat tot het yeah. gewoon is. Hij had God gezien, maar hij, blijft, hij is niet ineens bekeerd of zo. Of dat hij ineens uh, heel uh, ja, gelovig is. Maar hij zegt, de ene helft van mij is... Uh, ja, uh, die heeft toch nog zijn twijfels. Maar de andere helft van mij gelooft dat hij iets hoger is als wij. Want hij had een keer drugs gebruikt, zei hij. En uh, toen, uh, toen voelde hij zich heel klein. En uh, ja, tenminste dat zijn de woorden van Paul McCartney, volgens het AD althans. Ja, ja wat moet ik daar nou van zeggen? Voor mij is dat gewoon een stunt... Om aandacht te vragen. Oh ja, die nieuwe cd van Paul McCartney komt uit. Want dat was al bekend hoor. Dat er een nieuwe cd van normaal maar Hij heeft trouwens al twee clips uitgebracht. Via, uh, via uh, YouTube. Dus ik denk gewoon dat het een reclame stunt is. Voor de platen of cd vaak hoop. Dus nou ja, goed. Ik vind het prima hoor. een dus bekende ik vind, ik sterren vind, en fratsen hebben altijd wat. Ik, ik vind een onwijs goede artiest. Daar gaat het niet om. Ik vind hem... Uh, ja, ik vind hem wel ik vind een vette geinige vent, maar... Ja, moet je nou op zo'n manier in de aandacht komen door... Ik heb God gezien. Uh, ja, jeetje, ik zie zoveel uh, gouden omheen. Ah, je hebt, uh, ja. Ik weet niet hoor. Bisa? Ik, uh, ik, ik, ik heb wel eens een keer... Uh, ik weet nog wel, de allereerste keer dat ik uh, ja, vuurwerk... Ik was daar wel mee bekend... Maar ik was toen hoe oud was, ik Pff, ik weet er niet eens meer. Ik was wel heel jong. En, eh, maar met oud en nieuw, als er vuurwerk was, dan lag ik te slapen. Dus ja, ik had op straat nog eens gezien dat ze met hordjes schuidden. Daar praat ik over zo'n beetje eind jaren 60. En oh. toen, eh, toen werd ik wakker en er was me daar een kabaal buiten. Het leek wel oorlog, voor mijn gevoel althans. Vuurpijlen, de hele lucht was verlicht. En ik denk, wat is dit? En ze dus kijk uit het raam en ik dacht dat de wereld verging. Dus ik in paniek de trap af naar beneden. En iedereen was weg. En ik denk, waar is iedereen? En ik, uh, uh, ik barstte in snikken uit. Ik was bang, jongen. Ik, ik, ik wist niet wat ik moest doen. En toen kwamen mijn, mijn ouders ineens naar binnen. Want ze stonden al die tijd voor de deur naar het vuurwerk te kijken. En mijn moeder die schrok. Ze zei, jongen, wat is er mee? Ja, wat is er, jongen? Waarom huil je? Ja, da, da, da. ja laat ze ophouden. Ja, zegt mijn moeder. Ik kan toch niet tegen de jongens op straat zeggen dat ze moeten stoppen met vuurwerk of, of steken. Ik had het gevoel... Uh, ja, ik had sowieso nog nooit meegemaakt, hè. Maar uh, ja. het leek wel oorlog. Voor mijn gevoel, hè. Ze dus stel voor, dat is... Uh, uh, vrijde staat en je gaat lekker naar bed en je wordt wakker en er vallen allerlei bommen om je en je ziet raketten, je ziet uh, uh, atreliën, uh, gevecht uh, je schiet, hoort schieten ik denk dat je niet weet wat je komt zo midden in de zomer ofzo, weet je? Ik denk dat je uh, datzelfde gevoel zou hebben helemaal een paniek van, oh shit wat is dit allemaal maar ja, toen legden mijn ouders het een beetje uit hoe dat zat en zo. Dat het gewoon kinderen waren die dat afstaken, of weet ik of mensen. Maar ik denk, uh, ik had nog nooit gezien zo'n ding in de lucht, zo'n vuurpijl. Weet je, had ik had nog nooit gezien. Dus voor mij was dat. Uh, ik denk, wat is dit? De wereld vergaat, of er uh, is oorlog, of weet ik het. Ik raakte helemaal in paniek. Naar. En toen zeg ik, ja, maar volgend jaar wil ik wel uh, wakker blijven. Dan wil ik het zien. En toen was ik, geloof ik, 11 het jaar erop. En toen mocht ik opblijven met... Eh, om twaalf uur. En ja, ik vond het prachtig. Omdat ik toen wist wat het echt was, weet je. Maar ja, ik vind nou... daar eh, nou heb ik zoiets met vuurwerk. Ja, ik vind het wel mooi hoor. Dat zie je vuurwerk althans. Maar eh, ja, tegenwoordig hebben ze nog van die vuurwerkbommen, weet je. Nou, ik vind het levensgevaarlijk hoor. Het wordt steeds gekker, joh. Sommigen die zijn net zo krachtig als een granaat. zijn zou niet krachtiger dan denk ik, ja, jongens het... Ja. Uh, kijk, ik snap wel als je een jonge gozer bent. Ik snap dat best wel. Als je dat leuk vindt, weet je. Hoe zwaardere uh, ontploffing hoe beter. Maar ja, op een gegeven moment gaat het gewoon gevaarlijk worden, weet je. Ja, dat kun je op het strand misschien doen. Dan is het dan toch winter. Dan moet je dat op een plek doen waar het vaardig is, waar geen woningen staan, waar geen mensen lopen. Doen we het daar dan van mijn part, weet je. Dan hoor een keihard. En dan, uh, als je het zes kilometer verderop nog kan horen. Maar eh, dan vind ik het allemaal prima. Maar zo op straat? Nee, dat lijkt me dat niet zo'n goed idee. Maar vuurwerk verbieden... zeg ik, ja, nou, dat gaat misschien een beetje ver. Maar... ik vind gewoon, ze moeten dat knalvuurwerk... tot op bepaalde decibellen... verbieden. En alles wat eronder zit. Ja, vuurpijlen, Ja, laat lekker gaan. Het wordt tot tientallen... jaren gevierd, al sinds... Eh, ja, het, het is eigenlijk... Komt het uit Indië, hè? Want... Die gasten die vroeger in Nederlands-Indië zaten, die namen dat vuurwerk mee... zo eind jaren 50, begin jaren 60. want daarvoor was er nooit vuurwerk met oud en nieuw... gingen ze dan dat vuurwerk afsteken. Nou, dus zo is de traditie zo'n beetje ontwikkeld. En die indië die namen al dat vuurwerk mee. Ja, en, en, ja, dat is dan gewoonte geworden. Het hoort gewoon bij onze cultuur. En Dan kan je niet zeggen, we gaan het ineens verboden maken... Kijk, op sommige plekken, voor dieren en oude mensen... bij een naar thuis en bij een ziekenhuis... ga je geen vuurwerk opsteken. Of waar, waar dierenkennels uh, zitten, hondenkennen of wat dan ook. Maar op sommige plekken, als ze zeggen nou oké, okay, dan geven we de ruimte vrij. Laat lekker gaan, weet je. Ook geen gezeur aan je hoofd. Dus, uh, ja. Ja, ma maak dan bijvoorbeeld uh, in, in je dorp of stad... een plek waar mensen heen kunnen om dat te doen. Ja, precies. Maar verbieden, nee, dat gaat me net, heb je het alweer. Dat verbieden, waarom... De, de laatste tijd hoor je het echt veel, hè. Dit verbieden, dat moeten we verbieden. Roken mag al niet meer. Zijn jouw longen. Ja, maar daar hebben we ander last van. En dat blauwe dan. Je hoort ze niet over blauwe. Je, ze willen dat, dat blauwe vrijgeven. Maar dat is niks uh, gezonder dan, dan tabak. Want, want in... in uh, kijk... Uh, als je iets verbrandt, dan komen altijd gifstoffen uit. Wat het ook is. Papier, plastic. Ja. Trouwens, van een sigaret. Ja. Weet je wat een sigaret, van een sigaret het meest schadelijk is voor je gezondheid? Dat papier. Dat is het probleem. Niet de tabak. En de tabak wordt tegenwoordig... En dat is ook waar hoor. Er wordt allemaal stoffen in gedaan om je verslaafd te houden. Er worden lekkere smaakjes aan toegevoegd. Dat is waar. Maar als je puur tabak rookt. zoals dat was. 50, 60 jaar of langer geleden. dan proef je echt tabak. En dat smaakt best wel lekker. Alleen het is wat minder verslavend. Nou, die verslaving wordt puur alleen. door die nicotine veroorzaakt. Maar er zijn ook andere stofjes. waar je verslaafd ja. van wordt of blijft. die worden toegevoegd. En dat er is een advocaat hier in Nederland. Ik weet helaas haar, haar naam niet. Niet meer. En die wil dat aanvechten. En terecht. terecht. Maar verbieden. Ik vind ja, jongens. Of je moet uh, zeggen, nou jongens, ieder café mag zelf bepalen of hij een rookverbod oplegt, ja of nee. En nou willen ze die rookruimtes, dus dat mag ook al niet meer over twee jaar. Wordt dat echt verboden? Nou, daar hebben ze een hoop geld geïnvesteerd, die cafés en die andere horecazaken uh, Voor dat rook. Ja, nou mag je daar al niet meer roken. En straks mag je niet meer rondom scholen roken. En je daar niet roken. Straks mag je niet eens meer in je eigen tuin roken. Er zijn al landen waar je niet eens in je eigen auto mag roken. Ook al zit je er alleen in. Denk ik, ja jongen, sommige punten vind ik oké. Okay, daar ben ik wel mee eens. Maar ik vind het een beetje overdreven allemaal. En dat vind ik met dat milieu precies hetzelfde. Oh, de aarde warmt op, de aarde warmt op. Maar dat aarde warmt al, al duizend jaar op. Want ze zijn pas gaan meten in 1900. Je weet toch niet wat daarvoor allemaal geweest is? Ja vroeger had je veel strenge winters. Wie zegt dat? Er is zelfs in de middeleeuwen periode geweest dat het ook 20, 30 jaar lang warmer was dan normaal. Maar daar hoor je de heren onderzoekers niet over. Het is allemaal bullshit. Het hoort bij de natuur. Want... Uh, als je ziet zo'n vulkaan die zo'n grote aswolk naar buiten spuwt in, in één of twee uur. dan zit meer rotzooi in dan al het verkeer, alle uh, industrie wereldwijd in een heel jaar produceren. Dat komt in één keer binnen één, twee uur uit zo'n zo vulkaan. Per dag. Geen dagen. Dus... Zie je maar hoe we gemanipuleerd en belazerd worden. Er zal best wat aan de hand zijn. Maar dat is de na natuur. De natuur is constant in verandering. Die staat nooit stil. Maar het gaat heel geleidelijk. En op een gegeven moment, tuurlijk ga je het merken op den duur. Maar wie zegt dat we volgend jaar weer zo'n warme zomer krijgen? Ik, ga, ik denk een hele natte zomer misschien wel. Want dat hebben we in 2016. 2016 hadden we ook een natte zomer. Vorig jaar viel het nog wel mee. Maar ik weet, in 2016 een hele natte zomer was. Juni, juli, nou, augustus ging iets beter. September was een prachtige zomermaand. Of een nazomermaand. Twee jaar geleden. Dus je, wie weet gaat het misschien volgend jaar. Misschien een hele natte zomer. Dat, dat hebben we in uh, 1985, kan ik me herinneren, een natte zomer was. Uh, 1993. Na vier mooie zomers een hele natte zomer. 1993. Ja, en in 2016 vond ik ook wel best een vrij natte zomer hoor, moet ik zeggen. Dus waar hebben we het over? Ja, een tijd voor? Een liedje? Want ik... Wat ik wat, of wil je wel je wel ja. Ik, Nou ja, want ik ga, ik, ik, ik, ik ga zo zelf ophangen. Oké. Okay. Ja, je uh, gaat ga toch niet even, jezelf ophangen, uh, hoop ik? Ja, ik ga mezelf zo ophangen. Ja, al uh, je uh, kraag zo, een spijker van de muur, bedoel je? Of ga je ja, echt de stop om je nek doen? Nee, maar ik moet de hele tijd ja, nog naar, maar, maar, moet hele maar, einde maar, naar huis ja, huis, ja huis, Maar, maar Jacco, dus. Jacco, Jacco... Heb jij zuur, neigingen neigingen. Dat je jezelf wel ophoudt? Um, als ik niet meer mag drinken, dan... Je, dan moet je het gewoon stiekem doen. Dat doe ik ook. Ja, als ja, als, ik, als ik niet meer mag roken... Is. Dan doe ik het stiekem. Nou wil ik wel van het roken af... Omdat het niet goed gaat met mijn longen. Uh, maar uh, het is niet ernstig hoor... Uh, uh, maar ik bedoel, mijn longen zijn ietsje aangetast. Maar ik wil graag stoppen, maar het lukt ook niet helemaal. Maar dan, ja, als het niet mag. Ja. Als ik ervan af kan, dan doe ik dat. Maar lukt het niet, dan doe ik, probeer ik te minderen. En anders rook ik gewoon stiekem. Dat is nou het vervelende van verslaving. Hè? Dus, okay, ja, dat is dan altijd. Ja. Uh, dat, is, dat is gewoon jammer. hè? Dat, ja, je doet er weinig aan. Je doet er weinig aan. Dus, uh, ja. Maar dat wil niet ja, ik dat zeggen wel dat wel, ik tegen milieu ben, even op het vorige onderwerp. Ik ben niet tegen milieu. Ik vind het goed dat mensen knokken voor een betere uh, groen en zo. Want in Den Haag wordt ook steeds meer groen aangelegd. Dat hadden ze 30 jaar geleden al moeten doen, maar maakt niet uit. Overal zie je ontbossingen om, om je heen. En bij ons proberen ze alles zo groen mogelijk te krijgen. Het is een vreemde wereld. Hè? Ja, ja. Heel apart, maar ik wil iedereen bedanken. Ik wil jou ja, ja. bedanken. En, uh, ja, ja, ik trek die jas aan en uh, ik ga naar huis doen. Nou, Oké, okay. nou, tot ziens, hè. Doei. Doei. Doei. Dit is Cruels met sweet lips in a dream. En ik neem afscheid van jullie luisteraars. Bedankt voor het luisteren. tot de volgende podcast. Jeehoe. Aloa Radio. Aloha Radio. Voor jou. Met de lekkerste muziekkeuze. www.aloaradio.nl